In Parijs is het opnieuw tot confrontaties gekomen tussen gele hesjes, stakers en de politie. Er werden brandjes gesticht in het centrum van de stad en barricades opgeworpen. Sinds begin deze maand wordt er fel gedemonstreerd in het hele land tegen voorgenomen pensioenhervormingen van de regering. Een man uit België kwam gistermiddag om het leven bij een crash met zijn jachtvliegtuig. Dat gebeurde in het noorden van Frankrijk. Het toestel was een replica van een Fokker jachtvliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog. De man was op slag dood. De oorzaak van de crash is niet bekend. Supermarktketen Lidl roept Bri terug vanwege de vondst van de E. coli-bacterie. Die bacterie kan diarree veroorzaken en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. Het zou om een kleine partij kazen die besmet zijn gaan. Maar uit voorzorg kunnen mensen hun brie terugbrengen. Ze krijgen dan ook hun geld terug. En het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het vriest op veel plaatsen licht. Kan hier en daar een mistbank ontstaan. De komende dag deels bewolkt, maar ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?